De Verenigde Staten moeten niet meer proberen hun wil op te leggen aan een groot land als Egypte, heeft de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Hij reageerde daarmee op oproepen van het Witte Huis om zo snel mogelijk een vreedzame machtsoverdracht door te voeren. Ook de noodwet die al 40 jaar van kracht is, moet worden opgeheven, vindt Amerika. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat dit vooralsnog onmogelijk is. Er lopen 17.000 ontsnapte gevangenen rond en het land is verre van stabiel. Sinds 25 januari wordt er massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Mubarak. De oppositie wantrouwt de toezeggingen van de regering. Ze denken dat Mubarak tijd probeert te redden, rekken. Morgen staat weer een grote demonstratie op het Tahrirplein in Cairo gepland. De stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid maakt zich zorgen over het grote aantal ernstige ongevallen waarbij bussen en trams zijn betrokken. Jaarlijks vallen tientallen doden en ruim 100 gewonden bij ongelukken met trams en bussen. Twee dingen vallen op, zegt de stichting. Ten eerste dat de meeste slachtoffers bij ongevallen met openbaar vervoer voertuigen, dat die vallen buiten die voertuigen, dus mensen die erin zitten. Daar gebeurt niet zoveel mee. Het gebeurt daar buiten. Dat is één. En ten tweede, dat de aanvankelijke daling die er een paar jaar geleden was in dat soort onvallen, dat die gestopt is. Trams en bussen zijn niet vaker dan auto's bij ongelukken betrokken, maar de ongelukken hebben wel ernstiger gevolgen. De onderzoekers vinden dat er, er nieuwe veiligheidseisen moeten komen.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 Het weer eerst bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in Limburg. Morgen opnieuw veel bewolking. Smiddags vanuit het zuidwesten kans op een beetje regen. Aan de B-verkeersinformatie staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor zoetewouden 4 kilometer. De A8 richting Amsterdam voor knoop het Groenplein, 2. A 27 Almere Utrecht voor Hilversum 3 kilometer. A28 Zolle Amersfoort. Voor Amersfoort 3. En de N256, Goest sierik is in beide richtingen dicht bij de Zeelandbrug. Er is een omleiding. Tussen Venlo en Tegelen hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Na een aanrijding rijden daar geen treinen. Mensen, we hebben een prima jaar gehad.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederland schendt internationale verdragen over natuurbeheer... en dat maakt de buren boos. Hoe kan het dat de gemeenteraad keer op keer voor megastallen stemt... terwijl diezelfde raad op de hoogte is van de slechte leefbaarheid in de buurt? Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Ja, kort en krachtig. De Nederlandse jeugd heeft niets met Duitsland en de Duitse taal... En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is vijf en half over tien. Het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Nederland heeft zich de woede op de hals gehaald... van de Europese Commissie, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland en Oostenrijk. Het kabinet heeft namelijk besloten het zogenoemde kierbesluit in te trekken. In dit verdrag is afgesproken de sluizen in het Haringvliet te openen... om de zalm terug te krijgen in de Rijn. Bas Eikhout, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Europarlementariër van GroenLinks. Kunt u in het kort uitleggen waarom al deze landen nou zo boos zijn op ons? Uh, ja, dat is heel eenvoudig. Er is gewoon een besluit genomen al in 2000... over dat wij de zalm terug willen in de Rijn. Nou ja, dat betekent dat alle landen aan de Rijn... daar maatregelen voor moeten nemen. Uh, zo hebben Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk... die hebben al geïnvesteerd miljoenen in zalmtrappen. Hè, want die willen stroomopwaarts zwemmen. Dus daar moeten soms wij geholpen worden als er sluizen zijn. En Nederland had daarvoor het kierbesluit. Oftewel, ze moesten de Haringvlietdam hè, van de Deltewijk... moesten ze dan op een kier zetten... zodat die zalm ook wel aan het begin erin kan. Ja, dus voorkomen de opdrachten. Op de Europese Unie en al die andere landen boos op ons zijn. Ja, want nu op het laatst zegt Nederland, nee dat gaan we toch niet doen. Terwijl ja, verderop in de rivieren, de Rijn, uh, staat alles klaar voor de zalm. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA, Goedemorgen. Goedemorgen. Begrijpt u die woede ook zo goed? Nou, ik begrijp inderdaad dat uh, men zegt uh, op het moment dat uh, de doelen, hè, de doelstellingen, namelijk de verbetering van bijvoorbeeld de visstand, in het gevaar komt, uh, dan hebben wij grote vraagtekens bij dit besluit. Maar ik wil twee kanttekeningen maken. Allereerst, het gaat om een onderzoek naar alternatieven. Het is dus niet een, uh, he, een definitief nee. Uh, en, en ten tweede, op het moment dat het doel, namelijk die instandhouding van die visstand... op een manier bereikt kan worden die niet 6 miljoen extra kost, want daar hebben we het over... Uh, dan lijkt mij dat een prima oplossing. Dus laten we even kijken of er betere alternatieven zijn. Zo niet. Ja, dan hebben die landen natuurlijk alle recht om te zeggen van... dan houden we ons aan het oude plan en gaan we het doen zoals destijds afgesproken. Dus het CDA in Europa zegt, als er geen betere alternatieven zijn... dan moet het verdrag gewoon doorgaan? Nou ja, ik vind het heel terecht dat de Europese Commissie zegt... Hè, het gaat ons om het doel, namelijk hè, het in stand houden van de biodiversiteit. En wij kijken kritisch op het moment dat lidstaten zeg maar, hun plannen aanpassen... Ja. of die doelen niet in gevaar komen. Maar de spelregels van Europa zijn altijd... heb je een alternatief waarmee de doelen net zo goed gerealiseerd kan worden... Ja. dan kan dat ook. Goed, hebt u deze opvatting ook kenbaar gemaakt dat de heren Bleker en Atsma... uw partijgenoten, de die, verantwoordelijke staatssecretaris... Ik weten dat net zo goed, want de heer Atsma zegt... ik ga kijken naar alternatieven... En ik bericht daarover naar de Kamer nog voor de zomer. Ja, maar het is misschien wel zo dat je die alternatieven dan moet in kaart brengen voordat je zo'n verdrag sluit, of niet? Nou ja, nogmaals, op het moment dat je hè, nu, jaren later, zegt. Dit besluit gaat ons 6 miljoen extra kosten in de huidige economische situatie. Eh, lijkt het mij niet verkeerd om te zeggen. Ik neem even een paar maanden de tijd om te kijken of het niet goedkoper kan. Kan ja. het niet goedkoper, ja. is mijn mening. En dat zal ook de Europese Commissie zeggen. Kan het niet anders, kan het niet goedkoper. Dan hou je vast aan het oude besluit. En Goed. daar gaan we dus nu naar kijken. Maar, meneer Eickhout. Maar dit is wel. Ja, kijk, dit is wel weer zo wat vaker doet bij het CDA. Dat is tijdrekken. Dit besluit. Is is dus genomen, om de sluizen zouden open moeten gaan in 2008. Toen werd eind 2007 gezegd, nee, we schuiven het op naar eind 2010. Nu zegt we eind 2010, nee, we schuiven het weer op. Er zijn al tal van onderzoeken geweest. Kijk naar het visadviesonderzoek. advies het heeft acht jaar lang gekeken naar alternatieven. Conclusie, er zijn geen alternatieven. Er is een onderzoek van de internationale commissie... ter bescherming van de Rijn. Conclusie, er zijn geen alternatieven. En nu gaat de heer Atsma op het laatste moment... terwijl het al meerdere malen is uitgesteld, zeggen... oh ja, we gaan even nog een nieuw onderzoek starten dat is, dat is nou net geldvoorspelling. Op een gegeven moment heb je genoeg alternatieven onderzocht en dan moet je op een gegeven moment een besluit nemen waar de andere landen nu echt al jaren op wachten. En het valt me altijd op dat bij het CDA op het moment als het om eigen landbouwgebied gaat, want daar gaat het uiteindelijk om, men is een beetje bang dat er wat zoutwater komt in landbouwgebied dat aan die haringvliegshuis ligt, dan gaan we het weer uitstellen, gaan weer traineren en we maken landen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, al die landen staan er klaar voor. We maken ze boos met een onzin van een Onderzoek, want die onderzoeken hebben we al acht jaar gehad. Nee, ja. we hebben het hier over maatregelen die genomen moeten worden, die, die vergaand zijn, die dus zes miljoen extra kosten, aanpassingen bij de waterschappen. Dat wisten we in 2000. Eh, aandacht, dat wisten we in verseelt, 2000, in et GroenLinks moet het toch met mij eens zijn dat je zuinig met geld om moet gaan. En als jij een alternatief vindt, ik heb het over voor de zomer, als je een alternatief vindt waarop je hetzelfde doel op een goedkopere manier kan bereiken, eh, volgens mij zijn we dan heel verantwoordelijk bezig. Maar dus, mevrouw De Lange, die alternatieven zijn, zegt meneer uh, Eickhout, al uit en daarna onderzocht al, uh, al meerdere jaren, tien, tien jaar zelfs. Ja, nogmaals, de situatie natuurlijk ook qua kosten en qua omstandigheden verandert. Op het moment dat een staatssecretaris tot de conclusie komt, uh, hè, of een minister tot de conclusie komt, uh, dat een, een besluit uit 2000 leidt tot meer kosten die toen niet voorzien waren van 6 miljoen euro. Je ja. kent de discussie over Noord-Zuidlijnen, et cetera. Ja. Burgers boos dat alles uiteindelijk meer geld kost. Op het ja. moment dat we aan de bel trekken en zeggen dit gaat meer geld kosten dan voorzien. En wij moeten kijken of het niet goedkoper kan, dan lijkt me dat alleen. Maar maar een verantwoorde manier van beleid maken. Ja, meneer Eickhout, maar de economische situatie ja. is veranderd. We moeten bezuinigen. Iedereen moet bezuinigen. Het economische terecht is tegen. Ze, iedereen. En is een beetje zalm dan 6 miljard waard? Nou, laten we wel weten, mevrouw, DeLange, mevrouw DeLange zegt, volgens mij was De Lange ja, de zegt mevrouw de zegt ook dat het die zalm waard is. Ze wil alleen meer tijd rekken. En met alle respect, de andere landen hebben 50 miljoen al geïnvesteerd... in al die zalmtrappen, in alle maatregelen. Dus als wij dit Europees bekijken, dan moeten we zuinig omgaan. Maar als Nederland nu weer gaat tijd rekken... dan zijn er allerlei investeringen door de andere landen. Niets gedaan. Dit is nogal wel een achter-de-dijkenhouding... van waar wij kijken naar onze eigen geld. Terwijl we weten dat en Frankrijk en Duitsland en Oostenrijk al miljoenen... Hebben gestoken Mevrouw de Lange, het... hoeveel oh, je... tijd geeft u de staatssecretaris er nog om dit uit te zoeken? Nou, de staatssecretaris heeft zichzelf volgens mij in de brief naar de Kamer zelf een hele duidelijke deadline gesteld. Dat kunnen in Den Haag prima zelf. En het rapporteer voor de zomer... Dus ik ga ervan uit dat dat ook gebeurt. Voor de zomer moet, u, moet het duidelijk zijn en anders moet het verdrag wat u betreft ook gewoon doorgaan? Moeten we inzicht hebben en anders vind ik het heel terecht dat de Europese Commissie zegt... wij kijken wel eventjes kritisch mee of aan de doelstellingen, want die staan voor mij niet buiten kijf... en volgens mij voor Den Haag ook niet of aan de doelstellingen wordt voldaan. Nee, ik houd gewoon nog een paar maanden geduld en dan komt alles goed. Ja, dus we hebben nu al acht jaar gewacht en nu nog een paar maanden een onzinnig onderzoek. En dan gaan we het alsnog doen. Ik moet het zien, maar werkelijk waar Nederland uh, is hier internationaal slaat gewoon weer een playfiguur. Wij spreken met haar over een aantal maanden. Esther de Lange en Bas Eickhout, wij dan ook met z'n drieën weer. Hartelijk dank. Heel goed. Oké, okay, tot ziens. De komst van megastallen maakt veel los in Brabant. Penetrante, indringende stank. De megastallenlandbouw ligt op ramkoers. Dan moet je denken als iemand van de weg We hebben klachten, maar wat wil je ook... als op 50 meter afstand 10.000 varkens in stallen zitten? De vriendjespolitiek moet echt ontvlecht worden. Dit is Heibel in Huigenvoort. De overlast in Huigenvoort is groot. Omwonenden van varkensstallen hebben last van de stank... en maken zich zorgen om hun gezondheid. Meerdere onderzoeken wijzen op de beroerde leefkwaliteit in Huigenvoort. En toch komen er alsmaar stallen bij... De vraag is, hoe kan dat? Deel 4 van Heibel in Huigevoort gemaakt door Roy Hirkens. De stank is uh, op bepaalde momenten niet te harder. zo sterk dat je ook niet buiten kunt zitten, dat je de ramen niet open kunt doen. Want als je de ramen open doet, heb je dagenlang die lucht in je huis. Al in 2007 werd door onderzoek vastgesteld dat het leefklimaat in Huigevoort zeer slecht is. Toch hebben de varkensboeren sinds 2007 meerdere stallen bijgebouwd. En opnieuw zijn er plannen voor uitbreiding. Hoe heeft het in Huigervoort zo mis kunnen gaan? Het antwoord moeten we zoeken in de lokale politiek. Truus van Wijk spreekt de gemeenteraad toe. Drie jaar geleden liet u een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren. naar de belasting van de leefomgeving. De uitkomst van dat onderzoek kwalificeerde onze leefomgeving als zeer slecht. Zeer slecht voor een buurt waar veel burgergezinnen wonen. Gezinnen met kinderen. Een buurt waar wij recht hebben op wonen. Niets heeft u er ons over verteld. Pas vorige week vernamen wij hiervan. Geen enkele maatregel hebt u getroffen om de leefomgeving te verbeteren. Integendeel. Wat deed u namelijk sinds de uitkomst van dat onderzoek? U werkte mee aan de vestiging van een nieuw bedrijf. En u werkte mee aan de verdere uitbreiding van een ander bedrijf. Bedrijven die op korte afstand van onze woningen staan. En nu, nu liggen er weer vier vestigings- en uitbreidingsplannen klaar. De gemeentepolitiek is verweven met de belangen van varkensboeren. Bewoner Leni Meesters. En het, uh, het meest kwalijke aan de zaak is dat als, als wij dus nooit van ons hadden laten horen... en nou, ik moet dan even praten over een uh, uh, paar gezinnen hier... Uh, als die nooit van zich hadden laten horen, dan had de gemeente misschien kunnen denken van... goh, wij horen daar geen geluiden, ze vinden het allemaal wel goed, kom, we geven die vergunningen. Maar hier zijn ze al acht jaar aan het procederen vanaf dat er, ik, ik weet het niet precies, twee of drie stond en nu staan er dus zeven. Uh, er wordt gewoon niet naar die mensen geluisterd en, en uh, er wordt niet naar, on naar ons geluisterd. En dat vind ik dus een zeer zeer kwalijke zaak. Nou, al acht jaar aan het procederen? Acht jaar aan het procederen. En het heeft eigenlijk helemaal geen, geen zin gehad? Nee. nee. Wat is uw verklaring daarvoor? In het verleden is het altijd zo geweest... Uh, en de, de, de, de, bij de gemeenteraad lag het dat gewoon tijdens de vergadering dik bovenop. Uh, Wiens brood men eet, Wiens taal men spreekt. Raadslid in Oorschot voor de Partij van de Arbeid, Raf Daanen. Natuurlijk uh, zijn er een aantal politici die historische roots in de agrarische sector hebben. Uh, Henk van der Schoot is voormalig voorzitter uh, uh, van het ZLTO. En die is, zit nu in de fractie van het CDA. Uh, Peter Dene is uh, nog een, een stoppende uh, varkensboer. Uh, ja, je kunt zien dat de partijen die op dit moment de dienst uitmaken... in Oorschot, in de gemeentepolitiek... die hebben heel duidelijk zichtbaar banden met de agrarische sector. Die hebben historische banden met, met, met de agrarische sector. En uh, je ziet daar ook wel spanningen, zeker in het CDA. Hè, zie je die, uh, spanningen in die partij. Maar het is nu toch nog de dominante uh, ja, boerenlobby, noemen ze dat dan? Hè, die uh, aan de touwtjes trekt. Statenlid voor de SP, Veerles Legers. Ja, dat is wel heel erg typisch. Uh, ik ben van hu huis uit uh, uh, deskundig op het gebied van Latijns-Amerika. En daar heb je sowieso de, de agrarische lobby... die heel erg verstrengeld is met de lokale politiek. Dat noemen ze daar corruptie. Toen ging ik met provinciale politiek aan de gang in mijn eigen land. en Daar kom ik precies hetzelfde tegen. Ik mag dat laatste woord nooit gebruiken. Maar de belangenverstrengeling en het cliëntelisme... de vriendjespolitiek, waarbij de, de lokale grote sterke boer... Uh, de broer is van de wethouder, dat speelt in Brabant heel erg in de plattelandsgemeenten. En die uh, belangenverstrengeling moet echt ontvlecht worden. En er moet een eerlijke uh, lokale politiek gevoerd worden... door politici die wat verder van die agrarische sector afzitten. CDA-wethouder, ruimtelijke ordening, Piet Magielsen. Wat is uw reactie daarop? Uh, ik vind dat uh, een, een, een heel zwaar verhaal. En ik, ik zal het heel concreet maken. Naar mij toe is het ook gebracht in de eerste bijeenkomst die ik met bewoners had. Dat van ja, u bent van een bepaalde partij en u zit in dat bestuur hier. Dus altijd hetzelfde geweest. CDA. Uh, altijd hetzelfde geweest. Dus daardoor zal het. Nou, ik denk dat dat beeld, uh, voor zover het opgeroepen is vanuit het verleden, dat het in ieder geval al, al lang verleden tijd is. Ook in oorschot. Uh, maar het is gewoon heel belangrijk. Zowel de boeren hebben een belang. Als de burgers hebben een belang en een bestuur zal daartussenin moeten kijken hoe dat het beste gaat vanuit dat kader van leefbaarheid en gezondheid. Ja, maar als je gewoon puur kijkt naar de feiten, dan zie je dat die verwevenheid aanwezig is. Dan zie je dat mensen die uh, actief zijn in de raad ook weer belangen hebben bij, bij boerenbedrijven. Kortom, die verwevenheid die is gewoon aanwezig. Ja, die, maar die, die is er altijd. Hè? Dus de, in theorie zou het zo moeten zijn dat een raad is samengesteld... met mensen die niet in de gemeenschap wonen, bij wijze van spreken. Want iedereen heeft al een keer ergens een verbinding of een buurman of noem maar op. Het gaat er mij om, eh, en dat vind ik belangrijk, dat we eh, zorgen... dat we op een consistente en objectieve, transparante manier met deze problematiek omgaan. En daar zijn we nu slagen aan het maken. Daar ontbreekt het wel aan, hè? Aan, aan, aan die transparantie en aan uh, het, het ja, zorgvuldig afwegen van de belangen. Langs van ontstaan er nieuwe inzichten en met die nieuwe inzichten zullen we aan de slag moeten. De lobby van de varkensboeren is sterk. Zo sterk dat het nog altijd denkbaar is dat er extra stallen in Huigenvoort worden bijgebouwd. De toekomst van Huigenvoort. En misschien wel van de intensieve varkenshouderij in Brabant of zelfs Nederland. De varkenshouderijsector die heeft over de afgelopen 30 jaar natuurlijk een enorme traditie opgebouwd van beleidssabotage. Dat hoort u morgen in Heibel in Huigenvoort. Zij Roy Heerkens en vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op goedemorgennederland.nl. Straks, we gaan er graag met vakantie. Het is onze grootste handelspartner, maar onze schooljeugd... heeft er helemaal niks mee. Met Duitsland. Eerst nu toch een van Henk Spaan. Ik denk dat het twee weken geleden is dat ik hier moest onthullen dat de enige merkbare functie... van de heer C. Corvinus in Hilversum... bestond uit het veroorzaken van gegniffel in de gangen. Eergisteren heeft de man opgezegd als voorzitter van de VARA. Dat biedt dus hoop aan de columnisten van Radio 1, althans aan mij. Graag wil ik mijn invloed uitbreiden. Maandag keek ik naar Hart van Nederland op SBS. De Keukenhof in december is boeiender... Maar daar gaat het nu niet om. Ik vernam van de halffabrikaten die dit programma voor klimplanten presenteren... dat Jeroen van de Boom de quiz Weekend Miljonairs overneemt van Robert ten Brink. Ik raad het af. Ik raad het af aan SBS. En ik raad het af aan Jeroen van de Boom. Ik zeg, schoenmaker, hou je bij je leest. En blijf die voortreffelijke zanger die door sommige mensen... niet de meest muzikale, een topper wordt genoemd. Ooit presenteerde het Zangtalenten de quiz Barney's Dart Show. Dat was geen succes. Het dartboard was verdeeld in vakjes die een onderwerp vertegenwoordigden. De kandidaat kreeg een vraag uit een door de darter getroffen vakje. Hij gooide zijn pijl in het vak algemene kennis. Van de Boom vroeg aan de kandidaat, heb je een beetje verstand van algemene kennis? Vervolgens gooide de darter zijn pijl in het vakje eigentijdse geschiedenis. Van de Boom stelde de vraag... welke Amerikaanse president struikelde over de watergaten-affaire? Ik bepleit hier niet dat we de Engelse detective-schrijfster... die de romanfiguur Miss Marple schiep... vanaf nu Agatha Christie gaan noemen. Maar Watergaten is zelfs voor de SBS-kijker aan de domme kant. Met alle respect voor hun gebrek aan kennis. Oh. Zeg, Henk Spaan. Morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Ja. Ja. Ja. Ja. Hier ben ik geboren, en loop door de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 Alle komen voorbij, ik braaf niet rauszugehen. te gaan. Een het huis aan Ik such land met unbekannten Straßen.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 Ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, mijn vrouw ist schön. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Heb tauge Ohren, weißen Bart en zit in Garten. Meine 100 Enkel spelen Cricket op het rasen. Wenn ik zo so daran denk, kan ik eigentlich eigenlijk kaum erwarten. Peter Fox met House am See dat brengt ons bij het volgende onderwerp. De taal van onze oosterburen, Duits, blijkt niet erg populair onder middelbare scholieren. Ruim 60% vindt Duits een lelijke taal. Bovendien blijkt driekwart van hen helemaal niks te hebben met het land. Blijkt allemaal uit onderzoek gedaan door het Duitsland-instituut in Amsterdam. Ton Neerhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wetenschappelijk directeur van dat instituut. Waarom hebben jullie dit onderzoek gedaan eigenlijk? Nou, dat had drie redenen. Uh, allereerst was het in opdracht van het uh, ministerie, van OCMW. Ten tweede zijn er natuurlijk, uh, komt er steeds uit het bedrijfsleven weer de klacht dat uh, ze weinig werknemers kunnen vinden die uh, goed Duits spreken. Ja. Twee weken geleden had uh, Bernhard Wintjes, de voorzitter van VNO-NCB, ook alweer een groot stuk in de Volkskrant waarin hij wees op het belang van Duits. Ja, het is de Duits grootste handelspartner van Nederland, hè Duitsland? Ja. Wat is dat in Duits eigenlijk, grootste handelspartner? Grootste handelspartner... <laughs> ja, kijk, ja, dat is het Duits lijkt zo veel op het Nederlands. Hè. Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Maar een, een derde reden was eigenlijk dat we heel erg benieuwd waren omdat uh, we het, het gebrek aan interesse voor de Duitse taal altijd hebben geassocieerd met een negatief Duitslandbeeld. Nou ja, de, en, de generatie de die roept eerst met fiets terug, die is inmiddels toch wel achter, uh, achter ons, of niet? Ja, in het begin van de jaren negentig was dat dramatisch. Maar nu is Duitsland eigenlijk het meest populaire land. Uh, en het, het, het beeld over Duitsland is, is relatief positief. Dus dachten we van, nou, misschien heeft dat ook effect op de manier waarop de taal beleefd wordt. Maar dat, uh, nou ja, misschien dat dat nog meer tijd nodig heeft. Maar in ieder geval zien we dat in dit onderzoek nog niet terug. Maar hoe komt het dan? Nou, ik denk, um, nou, het heeft verschillende redenen. Allereerst... Duits is natuurlijk geen exotische taal. Als je Spaans of zo leert, dan leer je echt een andere taal. En we hadden het net met Handelspartner al. Duits lijkt een beetje op Nederlands. Dus in die zin is het niet zo interessant en saai. Maar bovendien is Duits een hele grammaticale taal. Je moet de naamvallen goed kennen. En dus lijkt het op Nederlands, maar is het verdomde lastig... omdat je toch altijd die naamvallen verkeerd hebt. Mm -hmm. En dat, dat maakt het natuurlijk een vervelende taal. En... Um, en dat, dat hebben andere talen die wat verder van het Nederlands afstaan... die hebben, dat, hebben daar natuurlijk minder last van. Uh, en dat, nou ja, dat levert het negatief imago op, maar dat levert ook kansen op. Want als Duits zoveel op Nederland lijkt, en dat doet het... dan zouden de leerlingen natuurlijk ook uh, erachter moeten kunnen komen... dat je met relatief weinig moeite een heel behoorlijk mondje Duits kunt spreken... Alleen doordat in de klas nu steeds op die grammatica wordt uh, gehamerd, um, komen ze aan dat spreken nauwelijks toe. En daardoor blijven ze eigenlijk een beetje gevangen zitten in, uh, in, ja, in, in, in die grammatica die net niet lukt. Ja. En, nou, uh, uit jullie onderzoek blijkt dat 10% van de docenten zelf geen Duits spreekt in de les. Hebben, ze, hebben die Duitse leerkrachten, dan, uh, althans leerkrachten Duits, dan zelf ook de pest aan die taal? Nee, toch, mag ik dan hè? Taal, maar er zijn twee problemen hier. Eén is dat het, het onderwijsmateriaal dat, uh, dat aangeboden wordt, dat is in het Nederlands. Ja. En wij, wij, wij pleiten ervoor uh, om de doeltaal ook de voertaal te laten zijn. Dus dat, dat het onderwijsmateriaal ook in het Duits zou moeten zijn. Ja. En je moet je niet vergissen dat als... Een, iemand van de, van de afkomt die in een paar jaar uh, het Duits heeft gedaan... die voelt zich nog niet helemaal soeverein in die taal. Nee. En het is al niet zo makkelijk om zijn, uh, zijn klas onder de hoede te houden. Dus is het heel verleidelijk om dan toch maar weer op het Nederlands terug te vallen... als de klas gaat roepen van ja, maar we verstaan het helemaal niet... en wat bent u aan het doen? Het cetera. Ja. Dus uh, het is vaak gewoon gemakkelijker om het in het Nederlands te doen. Dus we zijn veel te makzuchtig eigenlijk. Ja, in, in, in zekere zin wel. Maar je moet behoorlijk soeverein zijn in de taal. Wil je dat uh, met enthousiasme kunnen uh, overbrengen. Ja, dus dus hoe lossen we dit op? op? Nou ja, een van onze aanbevelingen is dat we het onderwijsmateriaal in het Duits gaan maken. Maar B ook dat het een verplicht onderdeel wordt op hogescholen dat mensen langere tijd in Duitsland zijn. Want vaak zijn ze helemaal niet zo vaak in Duitsland geweest. Ja. Dus, uh, en als ze zelf weinig Duits hebben gesproken... Dan, uh, dan wordt het ook heel moeilijk om dat op die leerlingen over te brengen. Juist. Goed, aanbevelingen gedaan en uh, de uh, conclusies getrokken in uh, dat uh, rapport. Ik dank u wel voor uw tijd. Oké, okay, graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Ik geef het woord aan Premrada Keijsjoen voor de onderwerpen van Premtime. Prem, waar ben je vandaag? Dag. Dag Sven Kokkelman, wat leuk dat je er weer bent. Ik heb je stem gemist. Uh, ik, je had het over Duits, wel. Ik had het hebben over de wintersportgebieden waar iedereen uh, natuurlijk Duits moet praten en of het nou erg gevaarlijk is en als iemand een ongeluk krijgt, wie het moet betalen. En hoe het zit met de solidariteit. Als we vinden dat mensen gevaarlijke sporten gaan doen en wij dan ziektegeld moeten betalen. Kortom, een heleboel mensen zullen weer boos op me worden. Alle reden om te luisteren naar Primetime. Nadat Lieselotte Thomas u de hoofdpunten van het nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Egyptische leger stelt zich helemaal niet neutraal op... bij de massale demonstraties tegen president Mubarak. Hebben mensenrechtenorganisaties gezegd tegen The Guardian. De Britse krant sprak ook met opgepakte actievoerders. Sommigen van hen zeggen dat ze zijn gemarteld. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben militairen elektrische schokken toegediend. Nederlanders blijven ondanks de crisis meer rood staan. Eind vorig jaar stonden Nederlanders voor 10 miljard euro in de min op hun betaalrekeningen. En dat is een toename van 3% ten opzichte van 2009, meldt het CBS. En voor het eerst in bijna twee jaar is de inflatie gestegen naar 2%, zo meldt het CBS. Sinds maart 2008 lag de inflatie steeds onder de 2%. De inflatie is nu vooral gestegen doordat elektriciteit duurder is geworden. En dat is nieuws op dit moment. ALB verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Zoete Wouden, twee kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor de Drechtunnel staat 2 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 Zollen utrecht staat voor Afriet Maren, 3 kilometer. En de N256 Sirik C. Goes is in beide richtingen dicht... bij de Zeelandbrug na een ongeluk. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Premradaketion. Wintersport, het seizoen is al begonnen. Lekker vakantie, lekker genieten. Goed, er gebeurt wel eens een ongelukje. Mensen breken benen, scheuren kruisbanden, kneusen enkels, breken polsen. Maar waarom zou dat de pret bederven? Maar wat als je van tevoren weet dat de kans op het ongeluk vele malen groter is? Dit jaar vallen alle schoolvakanties samen tussen 17 en 26 februari. En in de wintersportgebieden is er weinig sneeuw. Wat dat betekent? Massas mensen op kleine skigebieden. Gevolgen? Meer ongelukken. En nu komt mijn dilemma... Wie betaalt de schade van deze luxe vakanties? Juist ja, wij met z'n allen. Via de ziektekostenverzekeraars en via de ziektewet. Wordt het solidariteitsprincipe door de wintersporters niet misbruikt? Wordt het tijd dat we zeggen wintersport prima... maar als je een been breekt dan betaal je het lekker zelf... en krijg je ook geen ziektegeld? Bent u net als Anouk, mijn redactrice, zo'n onverantwoordelijke Nederlander die willens en wetens het risico neemt op ongelukken... Bel me op 0800-1121 en leg me uit waarom ik nog voor u moet betalen. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweet naar Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's We zijn in Soetermeer bij Snowwild en ik zie hier een heel prachtig echtpaar... die zich aan het klaarmaken is om de skihelling op te gaan. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Gaat u voor het eerst skiën? Nou... Ik ski al een jaar of zes. Zeven jaar ski ik. En ooit iets gebroken? Nee. Wel een keer een duikeling gemaakt, maar eh, dat is best afgekomen. En werkt u? Ik ben gepensioneerd. Ah, en u bent pas na uw pensioen gaan skiën? Ja. Ah, maar ik kunt compliment maken voor uw verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, want als u werkte en u kreeg een ongeluk, ja, dan kon u nu werken. Nee, dan kon ik niet meer werken. Daardoor ging ik ook niet skiën. Meneer, u bent een Nederlander dan mijn hart. Ja, nou ja, dank je wel. Dat vind ik heel goed. Dus ja, want kijk, u bent nu gepensioneerd. Als u nu iets breekt, heeft er voor niemand anders dan voor uzelf gevolgen. Ja, dat zijn maar gevolgen. Maar ja, ik ben ervoor verzekerd. <laughs> dat is waar. Nou, veel plezier met het oefenen. En mevrouw, gaat u dan ook al vaker of pas zes jaar? Ook pas. Oh. Ook toen ik gepensioneerd was. En waarom nooit terwijl u werkte? Omdat we daar geen, geen tijd en het geld denk ik niet voor hadden. En, uh, en uh, ja, nu... Nu, hè? En waar gaat u dit jaar naartoe? Naar nou, Nouders in Oostenrijk. Ligt er wel genoeg sneeuw daar? Dan gaan we wat anders leuks doen. <laughs> u bent echt leuke mensen. Kijk, dit zijn nog mensen. Wat dank u wel. Ik zie daar een jonge man. Die is volgens mij nog in de bloei van zijn leven. Die trekt van die groen Goedemorgen, jonge man. Werkt u? Ja, ik werk ja. ja waar werkt u? Bij Shell. Oh, wat voor werk doet u daar? Ik ben de procesoperator. Maar dat is heel verantwoordelijk en belangrijk werk. Ja, klopt. We moeten de boel heel houden voor de Shell en eh, voor de buren. Dus. En hoe, hoe vaak gaat u al skiën? Ik doe het al uh, 25 jaar. Hoe vaak iets gebroken? Uh, nul keer. Uh, ik, ik wil vandaag de stelling lanceren dat als mensen tijdens het skiën iets breken... Uh, dat de werkgever niet moet betalen, want uh, ja, u neemt willens en weet het risico op ongelukken. Ja, dat geldt voor heel veel sporten. Kijk, voetballers die raken ook geblesseerd En, en skiers ook. Kijk, we doen allemaal voorzichtig, maar in de... Kijk, je wordt ook gezond van sporten, dus de werkgever heeft ook voordeel dat je gezond blijft. Ja. Waar gaat u skiën dit jaar? Afhankelijk van de sneeuw. Wij boeken nooit wat, Kijk, een week van tevoren waar de, waar de sneeuw ligt en dan gaan we erheen. Dus. Wat je zou kunnen zeggen, nu zijn er weinig skigebieden, alleen hoog is er. Dus, en de dus voorjaarsvakantie vallen allemaal samen. Gaat u met de kinderen of gaat u alleen? Nee, we hebben geen kinderen, dus we kunnen eigenlijk buiten de vakanties lekker gaan skiën als het rustig is. U bent zo verantwoordelijk in Nederland dat niet met de massa op de skipistes gaat staan. Zoals Anouk, mede-redactrice. Met uh, alle risico's van die. Nee, we zoeken expres rustige plaatsen uit waar weinig mensen zijn. Uh, gewoon lekker rustig skiën, geen rijden, gezellig, goede sfeer. Maar als u het al 25 jaar doet, waarom bent u hier bij Snow World dan? Nou, mijn collega's die zijn graag aan het skiën. Die gaan snowboarden voor het eerst. Dus ik wou het graag even van dichtbij meemaken. En zelf ook even lekker skiën. Nou, hartstikke bedankt en mijn complimenten dat u het allemaal heel heeft gehouden. Dank u wel. Succes met je programma. Dank u wel. Luisteraars, heeft u een mening hierover? Denkt u van, nou ja, Premie zit te zeuren? Als zegt u nee, het wordt hoog tijd dat we een keertje dit aankaarten. Al die luxe vakanties die onze solidariteit op de proef stellen, bel me dan op 0800 1121. Mail naar primtypeapenstaartntr.nl. of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1 En wat is leuker dan in het Duits Christopher te horen zingen? You look happy, you... Gevoel, nooit beter bezongen dan in de Sound of Music. Hans van Looij, u bent wintersportdeskundige bij de ANWB. Hoe word je nou wintersportdeskundige? Uh, ja, dat word je niet. <laughs> uh, er is geen, eigenlijk geen studie voor. Uh, ik lag uh, eigenlijk in de Wiegel met een uh, ski-atlas. Ik dacht van, god, wat zijn die skigebieden mooi. Uh, Daar moet ik alles over weten. Uh, dat neem ik in me op. En uh, ja, op een gegeven moment uh, belde de ANWB mij van... Uh, we gaan een wintersportafdeling opzetten, wil je bij ons komen werken? Maar dat was 30 jaar geleden. Ja, en, en nu ben je de wintersportdeskundige. Wat houdt dat in? Uh, dat houdt in dat je uh, een wintersportblad maakt... Uh, dat je regelmatig contact hebt met de ANWB-leden van... ze bellen je op, van waar wil je naartoe? Uh, moet ik naar Oostenrijk of moet ik naar Frankrijk? En al dat soort vragen krijg je op je af... Oké, okay, kan je me nou uitleggen wat het gevaar is van mensen die op wintersport gaan? Het gevaar is dat, uh, zit er met name in dat je uh, uh, te veel doe-het-zelf doet. Dat wil zeggen, uh, je moet bijvoorbeeld nooit je skibindingen zelf gaan afstellen. Want dat mm. vraagt om problemen. Ja. Hey, als een, als een skibinding te straks staat afgesteld en je valt, dan breek je onroepelijk een been. Ja. Ja, en dat geldt eigenlijk voor alles. Ja. Wintersport is dingen laten regelen, dingen goed laten regelen... en dan kom je zonder kleerscheuren eigenlijk weer thuis. Uh, en nu is mijn vraag, hoeveel ongelukken gebeuren er zo gemiddeld per jaar uh, uh, op de wintersport? Ja, uh, uh, als je het vergelijkt met andere sporten zoals voetbal, uh, korfbal, enzovoort, dan is uh, de wintersport eigenlijk een relatief veilige sport... Ja. He, wintersport wordt ook steeds veiliger. Skibindingen zijn beter geworden, skis zijn beter geworden. Men gaat nu ook een, steeds meer een helm dragen op de piste. Ja. Dus het wordt alleen maar veiliger. Maar Hans, ik heb hier de cijfers. 59.000 blessures op 1 miljoen Nederlanders die op wintersport gaan. Ja. Nou, dat is toch heel veel. Dat, dat is veel. Maar als je het vergelijkt met andere sporten, valt het reuze mee. En uh, dat, die vergelijking moet je natuurlijk wel maken eigenlijk. Ja. En als je dus die vergelijking maakt, dat zeg ik nog altijd, prima. Maar je loopt willens en weet het risico om... Uh, uh, uh, dus kijk, skiën is wat anders dan als je gaat hardlopen. Ja. Dus je loopt willens en weet het risico om ongelukken te krijgen. Ja. ja. Inderdaad, er zit een, een risico aan. Uh, wat je ziet bijvoorbeeld bij ongelukken uh, op de piste is dat mensen tegen elkaar aanskiën. En dat is natuurlijk wel een, goede, een goed iets wat net gezegd werd. Uh, we proppen nu alle mensen... In die schoolvakanties. Yes. Dus het is enorm druk op de piste. En dan ontstaan er dus ook meer ongelukken. Yes. Daar kan je op wachten. Waarom ik vandaag hier aan aandacht besteden is. Kijk, Anouk Tulner, mijn redactrice, die gaat op vakantie. En die zegt: Jos, hebben alle schoolvakanties. We vallen dit jaar in hetzelfde moment. Het blijkt dat er weinig gras is. Uh, weinig sneeuw is bij de lagere gelegen gebieden. Ja. Dus dan moet je naar de hogere gelegen gebieden aan. En ik heb geen verstand van wintersport. Ik ben er nooit op geweest. Ik vind dat zwart, zoals ik niet in de sneeuw hoor, maar in de zon. En dan bleek dus dat de heel veel mensen op een klein, kleiner gebied komen. Klopt. Ja. En dan krijg je meer botsingen en ja. daardoor meer ongelukken. Tuurlijk. Hoe meer mensen op elkaar, hoe meer ongelukken zullen gebeuren. Zeker waar. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de uh, eerste krooksvakantie... begint pas uh, over anderhalve week. Ja, nee, dus de, het weekend van, het weekend van uh, 18, 18 januari ja. gaat iedereen op vakantie. Ja. Want ze en, gaan allemaal op vrijdag weg. Ja, en het voordeel is nu dat... Uh, de vooruitzichten zijn dat uh, het medio volgende week wellicht gaat sneeuwen. Mevrouw Vluggen. Goedemorgen. Goedemorgen. U zet... <laughs> Hoe spreek ik uw naam goed uit? U uh, spreekt het perfect uit, maar uw naam is wat moeilijker. <laughs> nou, u mag prim zeggen. U, u bent in München. Goedemorgen, u bent in München, hè? Precies. Voor de ANWB. Stopt. Ik ben uh, al 13 jaar uh, manager van het Steunpunt voor Duitsland en Oostenrijk voor de ANWB. Hoe is het weer op dit moment op de skigebieden in München? Blauwe, strakke lucht, zonnetje aan de hemel. Maar is, wil men nog meer? Is er nog sneeuw? Er is nog sneeuw, um, zeker op de hogere gelegen gebieden is er zeer veel sneeuw nog. En op de lagere gelegen gebieden, uh, daar zijn die, winter, uh, die oostenrijkers helemaal op ingesteld op winter, uh, sneeuwkanonnen in te zetten. Snachts vriest het hartstikke hard, dus ze kunnen dan de hele nacht uh, kunstsneeuw maken. Dus dat uh, valt allemaal mee, er is best wel genoeg sneeuw op de lagere gebieden. Maar bent u dan bij het steunpunt ingesteld... gezien de weersomstandigheden, de samenvallende vakantie... op extra ongelukken? Ja, we zijn natuurlijk uh, vanaf volgende week op volle sterkte. Dat betekent dat we met een man of uh, 24 hier... Uh... ...werkzaam zullen zijn. En uh, ja, dan, we, zijn, we zijn er gewoon klaar voor. Daar zijn we gewoon op ingesteld ieder jaar. Dus het is alleen belangrijk dat de mensen zelf wel uh, hun juiste verzekeringen moeten nemen. Dat ze wel een wintersportdekking op hun reisverzekering nemen. Want anders krijgt u, zoals u aangaf dat we met hoge kosten komen te zitten. Want de uh, gewone ziektekostenverzekering dekt bijvoorbeeld niet het transport naar Nederland. Of het bergen van als iemand lelijk valt uh, met een helikopter. Dus voor de duidelijkheid luisteraars, als je gewoon ziektekostenverzekeraar hebt, dan zitten daar niet uh, uh, gevaarlijke sporten in. Bijvoorbeeld als je gaat snorkelen wordt het wel gedekt, maar duiken niet. En als je gaat langlopen, dan valt het wel onder de gewone verzekering, maar als je gaat alpine skiën niet, toch? Nee, dat klopt. Want er zijn, gewoon, uh, ja, er zijn toch wat hogere kosten. Als een patiënt naar Nederland getransporteerd moet worden, Ja, dan zit men toch om naar beide... Oh ja, 1.500 à 2.000 euro per transport. Dus Serieus? het is belangrijk dat men dan toch een wintersportdekking neemt. En neemt iedereen die, of zijn er veel mensen... Want kijk, iemand zoals ik, ik, ik nam vroeger nooit verzekering omdat ik dacht, ja, mij gebeurt niet. Mm -hmm. Zijn er nog veel Nederlanders die zoals ik denken... Uh, ...helaas nog wel, dat, uh, want wij zitten natuurlijk hier achter de schermen... ...en wij maken de emotionele gesprekken mee als mensen dus geen wintersportdekking hebben... ...en dan opeens voor hele hoge kosten komen te staan. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Daarom hameren wij er altijd op, denk aan de wintersportreisverzekering af te sluiten. Mevrouw Vluggen, nu is, heb ik een probleem. Um, ik vind het een beetje asociaal eigenlijk van... Anouk, mijn redactrice, laat me geen andere mensen noemen. Ze is heel belangrijk voor mijn programma. Kijk, als Rien die doet internet en social media... als die nou gaat schieten en zijn been driet, ja, Rien mis ik niet. Maar als er iets met Anouk gebeurt, heb ik echt een probleem... want ze is belangrijk voor dit programma. En eigenlijk wil ik er verbieden om op wintersport te gaan... want ze neemt willens en wetens risico's... maar ik kan dat niet. U bent een strenge baas als u dat zou doen. En ik weet niet of dat ook lukt. Ik denk ook niet dat dat uh, haalbaar is. Het is natuurlijk ieders... ...plicht om uh, ja, voorzichtig uh, te skiën. Ik zelf ski al dertig jaar en afkloppen. Ik, ben nog, ik heb nog nooit iets gebroken. Dus natuurlijk ook, hoe gaat men uh, op de piste daarmee om? En als de grote groep is, gewoon voorzichtig. En ja, dan denk ik dat het heel goed is dat Anouk op vakantie mag gaan. <laughs> Mevrouw Vluggen, ik dank u hartstikke dat u aan de telefoon komt. Veel succes met uw werk volgende week met de drukte en uh, uh, ja, uh, skiën zou ik zeggen. Dat zal ik doen na de krokusvakantie, want dan mag ik pas weer. Oké, dankjewel, dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Welke Mevrouw Babies de Leve, u bent advocaat arbeidsrecht... bij Kernkamp Advocaten te Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, weet dat het Hof gerechtshof in Arnhem een uitspraak heeft gedaan... over iemand die zaalvoetbalde en steeds blessures kreeg. En toen heeft het gerechtshof gezegd... die werkgever hoeft het ziektegeld niet aan te vullen tot 100%. Nu heb ik Anouk. En Anouk gaat dus skiën. En ik wil niet dat ze gaat skiën, want ze is belangrijk... Uh, kan ik nou zeggen tegen Anouk uh, afkloppen, maar als er iets breekt... Anouk, ik betaal niets voor je en uh, uh, kom maar niet meer werken. Nee, nee, dat gaat echt veel te ver. Um, de, de uitspraak van het gerechtshof uh, waar we op dat is eigenlijk, uh, echt een best een uitzonderlijke situatie geweest. Het ging erom dat was iemand die echt bij herhaling echt iedere keer weer opnieuw uh, blessures op, opliep... terwijl hij wist dat hij ook in het bijzonder eigenlijk het risico liep uh, om daarbij blessures op te lopen. Ja, zaalvoetbal is eigenlijk al een heel gevaarlijke sport. En dan was het voor deze meneer nog, uh, nog extra gevaarlijk. En um, hij had het ook al meerdere keren, had hij dus al problemen opgelopen. En um, ja goed, toen had zijn werkgever ook al meerdere keren gevraagd van... alsjeblieft, alsjeblieft, ga nou niet meer zaalvoetballen... want ja, dan, dan ben je, val je weer een hele tijd uit. Nou ja goed, en, en, en toen... Uh, was het zo dat in de uh, CAO was, was een verplichting was opgenomen om um, het ziektegeld... normaal gesproken krijg je tijdens het eerste jaar van ziekte krijg je 70% van je salaris. En dat is wettelijk gezien. En dan kan de werkgever kan het aanvullen tot 100% van het salaris. Ja. Nou, Dat stond ook in de CAO dat dat, uh, dat, dat moest. Tenzij de werknemer uh, zijn ziekte door schuld of toedoen had veroorzaakt. Nou, ja. daarvan heeft het, uh, zei de werkgever van ja, hier is echt een geval dat, dat die werknemer uh, de ziekte veroorzaakt. Of in elk geval, ja, toch in elk geval daar, daar, daar aan, aan heeft bijgedragen. Uh, dus in dit geval uh, ja, vond het gerechtshof van ja, goed, dan, dan uh, hoeft deze meneer niet 100% van zijn salaris te krijgen. Maar mevrouw maar, de leven. 70%. Heeft, u het maar, aan u, heeft u het aan de leven meegemaakt? dat een werknemer van u is gaan skiën, waardoor u daar nadeel van heeft ondervonden? Nou, heel toevallig, <laughs> bel ik vanochtend uh, een secretaresse van ons kantoor op... dat ze haar pols heeft gebroken tijdens het, uh, het snowboarden. En uh, ja, die, die, die is dus uh, nu ook een tijdje uit de relatie, vrees ik. Nou, en een secretaresse is voor u erg belangrijk, want u, uw, ja, uw kracht is denken... en zij typt het en zo. Dus ja. u heeft ja. hier ernstig nadeel van. Ja, ja, ja. ja. Nou hebben we in dit geval niet van tevoren tegen haar gezegd dat ze uh, niet mocht gaan wintersporten. En ik geloof dat het de tweede keer was dat ze ging, uh, ging snowboarden. Nou ja goed, dan, uh, <laughs> dat, dat brengt natuurlijk altijd wat extra risico met zich mee. Ja, maar u uh, doet maar er goed... zo schouder ophalend over. Wilt u aan de lijn brengen, want we zijn ingebeld. Er is gebeld naar 0800 e door de HR-manager, meneer Telussen. Goedemorgen, meneer Telussen. Hey, een hele goede morgen, Prem. Spreek ik uw naam goed ja, uit, ik... Da, te, teunissen, teunissen. Teunissen, meneer Teunissen, ja. u bent HR-manager waar? Nee, nee, nee, ik ben geen HR-manager, ik ben bedrijfsleider bij een, een aannemersbedrijf in Noord-Holland. Oké. Okay. En uh, ja, ik hoorde daarnet spreken over een speciale wintersportverzekering... Uh, uh, oh. omdat bepaalde delen van het ziekenfonds niet gedekt worden bij ongevallen bij Ja. Yeah. En het lijkt mij gewoon heel raadzaam om die verzekering uit te breiden... Uh, met, een, met een, uh, een aanvulling op die verzekering... zodat uh, uh, loonkosten bij, bij dus verlet van uh, werken door, door ziekte door ongevallen bij wintersport... Uh, voor, de, voor de werkgever wegvallen. Hè? Want het is, uh, net als de vorige gesprek, uh, zegt natuurlijk een hard gelach uh, dat uh, door de hobby uh, van, van, van je medewerker jij als werkgever opdraait uh, voor kosten. Uh, en je zou het ook nog verder kunnen trekken door uh, bijvoorbeeld te zeggen van, nou, als iemand uh, gevaarlijke hobby's bedrijft, bergbeklimmen, uh, zaalvoetballen, noem maar op, daar waar veel uh, letsel op kan treden. Dat, dat een werkgever eigenlijk min of meer verplicht wordt om een verzekering te nemen. Zodat die kosten niet bij een werkgever komen te liggen. Ten slotte is daar een werkgever niet voor. Mevrouw De Lever, ik heb het contract bij de NTR. Ik mag niet op vakantie gaan. Uh, als ik, ik doe vanavond de herkansing op Nederland 1 om een kwart over tien. Uh, ik hoop dat u al het kijkt. Uh, voor dat televisieprogramma gedurende die periode mag ik niet op vakantie gaan. Als acteurs bepaalde rollen aannemen, mogen ze niet gaan zaalvoetballen, skiën, diepzee duiken en dergelijke. Het komt dus al vaak voor dat als een programma aan iemand hangt, dat de werkgever allerlei eisen stelt. Dat wordt toch geaccepteerd in het recht? Ja, ja dat, dat kan op zekere hoogte geaccepteerd worden. Uh, maar goed, dat geldt niet voor, voor een gewone werknemer. Ja, je, je kan natuurlijk dingen gaan afspreken onderling, maar uh, ja, of, of de rechter dan uh, daarin meegaat en dan de werkgever alsnog gelijk gaat geven als er discussie over ontstaat. Dat valt nog te bezien. Nee, maar mijn vraag is dus... Want kijk, het, het, ik snap dat als je een misbare kracht bent... zoals uh, meneer Teunissen net zegt... Ik bedoel, als je een bouwvakker bent... beginnend uh, zonder enige expertise, ga maar skiën. Maar als je nu bezig bent, meneer Teunissen... aan een groot bouwproject en u hebt gespecialiseerde mensen... mag u dan met ze afspreken... joh, jij gaat totdat dit project loopt niet op Wintersport... Nee, dat kan ik helaas niet afdwingen omdat daar de, de wettelijke mogelijkheden toe ontbreken. Dus er zou uh, vanuit het politiek gezien een wetsvoorstel moeten komen om uh, yeah. dergelijke risico's voor ondernemers in het land uit te sluiten. Meneer Teunissen, dank u wel voor het bellen, mevrouw De Leven. Wat vindt u nou echt, serieus gesproken... want ik, ik heb dat contract Willens en dus ondertekend met de NTR... ik offer een aantal dingen op om het televisieprogramma te mogen maken... om dit radioprogramma te mogen maken... want dit is ook goed voor mijn carrière. Mijn waarde als presentator stijgt door het succes van het radioprogramma... en door het succes van de herkans ik vanavond om kwart over tien op Nederland 1. Uh, dus daardoor investeer ik in mezelf... Ik kan dat toch ook vragen van Anouk? Ja, ja. Nee, dat, dat is zeker zo. Je, je, kan, je zou het onderling kunnen afspreken. Alleen er zijn gewoon ja, wettelijke uh, regels... Die, die, uh, waar je eigenlijk ook niet, niet heel makkelijk aan voorbij kan gaan. Um, maar goed, je, je kan natuurlijk wel onderling afspraken, uh, afspraken maken. En, uh, en dan is er nog iets. Je kan als werkgever met de werknemer uh, bepalen... wanneer iemand op vakantie gaat... En, uh, als er dan inderdaad een periode is waarin je absoluut niet wil dat iemand op vakantie gaat... dan kan dat ook aangegeven worden aan de werknemer. En uh, ja, die kan dan niet zomaar uh, op eigen houtje besluiten om toch in die periode op vakantie te gaan. Ik krijg... Zo zou je misschien dan nog een beetje de, de ziektegevallen kunnen uitstellen in elk geval. Dus maar... Dat je zegt, nou, je mag pas, je mag van januari tot uh, uh, eind maart mag je, niet, uh, mag je niet op vakantie. Nou ja, goed, dan... dan... Het is nog in april eventjes wintersporten, maar nou ja, goed. Mevrouw De Leven, we krijgen allemaal leuk... Ik, ik, ik, ik ben echt alle luisteraars die mailen en tweeten, dankjewel. Want ik krijg van Alexander een mail. Ik werk momenteel in China. En in deze regio van de Volksrepubliek... komen redelijk veel wintersporters uit eigen land of Japanners. Ik hoorde in de bus dat werknemers van grote Chinese bedrijven... vaak een vergunning van hun werkgever moeten krijgen... voordat ze op vakantie mogelijk, mogen. De vergunning is afhankelijk van hun misbaarheid... voor het geval ze een beetje. Ik neem aan dat u Anouk die vergunning niet zou geven als u een Chinese <laughs> werkgever zou zijn. Uh, uh, gezondheidszorg is hier erg goedkoop, maar voor verwondingen in de eigen tijd moet je altijd zelf betalen. Alleen verwondingen die je op je werk oploopt worden geheel vergoed door de verzekering. Groeten vanuit Jiangkung, Noordoost-China van Alexander. Mevrouw De Leven, dit vind ik een, een, een goed idee hoor, want ik zou tegen Anouk zeggen, lekker niet gaan. Ja, ja, ja. Nou ja, ik denk dat we op andere vlakken wel blij mogen zijn dat we het Nederlandse arbeidsrecht uh, kunnen toepassen, want uh, ja, dat geeft, geeft toch iets meer bescherming aan, uh, aan werknemers. Het is trouwens nog wel zo, stel dat je op de piste bent en je wordt aangeschiet door iemand anders en die andere persoon kan uh, ook aansprakelijk gesteld worden voor jouw uh, verwondingen dan zou je dus ook kunnen zeggen van uh, mijn werkgever kan ook een vordering eigenlijk uh, op die persoon uh, tenminste dan moet je de vordering ook overdragen op de werkgever en die kan uh, dan de lonensom die hij moet betalen eigenlijk doordat die ander uh, jouw arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt ja. uh, dat dat kan die de doorbetaling van het loon dat kan die dan verhalen op degene die het ongeluk heeft veroorzaakt maar dan moet je, dat je daar is ook nog een mogelijkheid maar als je zelf valt ja dan uh, dat... Nee, heb die mogelijkheid niet. Oké, okay, ik ga even iets leuks voorlezen. Herman mailt uw stelling zal zomaar uit de koker kunnen komen... van het kabinet dat u steenvast bruin 1 e noemt. Het is zoals verschillende gasten in het programma stellen. Je kan ook van de fiets vallen, thuis van de trap vallen, et cetera. Wat heeft de werkgever daarmee te maken? Laat iedereen zijn eigen verzekering betalen. Goedemorgen, meneer Broekstra. Heeft u antwoord voor Herman? Goedemorgen. Uh, ja, kijk... Ik vind dat op zich wel een redelijk, uh, redelijk idee om, uh, om uh, te zeggen: van, ja, goed, als je toch het risico neemt, ja, waarom zou je werkgever dan we een godes aan nou moeten betalen als jou iets overkomt waar je zelf willen ze weten dat je iets aan hebt gedaan? Het enige is dat als je dat doortrekt, dat je dan eigenlijk ongeveer alles moet gaan verbieden waarbij ook maar enig risico uh, plaatsvindt. Want als ik nou besluit inderdaad, nou ja, het voorbeeld wordt genoemd, ga voetballen of. Uh, of veel op straat komen of, uh, of gaan roken, waardoor ik ziek kan worden. Ja, dan heeft de werkgever er ook een risico bij, waar hij uh, ja, in beginsel niks mee te maken heeft. Ja, maar meneer Broekstra, mijn probleem is dat bij die andere dingen. dat dagelijks onderdeel van het leven is, zoals op de trap lopen, et cetera. Hier ga je willens en wetens het risico nemen dat iets gebeurt. En dat noemen ze in het recht voorwaardelijke opzet. En dan zeg ik, eigen schuld, dikke bult. Ja goed, maar ik bedoel, stel je voor dat, dat, ik, dat ik besluit om te gaan, te gaan roken bijvoorbeeld. Dat hoeft toch ook niet per se. Ik, dat ja. is geen onderdeel van het dagelijks leven, daarbij neem ik een risico. Maar uh, ik, rook, ja, ik, ik... ik rook en ik drink, maar als ik, uh, ik ben ZZP'ers, als ik nu longkanker krijg, hoeft de NPS me niets te betalen. En dan gaat er in Aard dit programma presenteren, of uh, uh, we hebben Eboer Omar voor dat geval als backup. Nou, als u, als u een contract voor onbepaalde tijd heeft, dan zal het in ieder geval gedurende twee jaar dat u niet meer kunt werken toch wel betaald moeten worden door uw werkgever. Ja, dat, dat vind ik... Dat is wel ik... een soort gelijk verhaal. Vind ik een goed punt. Ja, u begint me aan het twijfelen te brengen, meneer Broekstra. Dit vind ik heel erg als luisteraars met goede argumenten mee aan het twijfelen brengen. Dank u wel voor het bellen. Ik, ik kreeg een tweet... Ik krijg een tweet van Alfira, die vind ik een leuke school En zoetermeer gaat met examenleerlingen naar Snow World. Wat als een leerling be een been breekt en zakt voor het examen? Mevrouw De Leve, als een van die leerlingen nu zijn been breekt en zakt voor het examen... kunnen we de school aansprakelijk stellen voor het verloren schooljaar? Nou, um, dat denk ik eigenlijk niet... Uh, wat ik, ne ik neem aan wat, wat je heel vaak ziet bij dit soort reisjes, ook als werkgevers dat aanbieden. Uh, maar goed, zeker met zo'n school dan wordt er uh, vaak een beding getekend dat uh, de werknemer, de, de, de leerling of de deelnemer zelf aansprakelijk is uh, voor zijn, uh, voor zijn eventuele uh, blessures die die oploopt. En, uh, de verwondingen. Mevrouw De Leffe, ik vind het hartstikke leuk dat u aan de aan, aan de telefoon bent gekomen. Iedereen die aanredingen maakt op de skipizen, dan ga maar mevrouw De Leve haar kantoor. Maar zorg wel, Hans de Looi, hoe, hoe moet je dan, als je op een te iemand tegen je borst, hoe moet je aan die persoonsgegevens gegevens komen? Ja, die, dat is meestal niet zo'n probleem. Want die gegevens worden al snel uitgewisseld. Het is niet zo dat uh, kijk, het gebeurt wel eens dat iemand gewoon doorskiet, mm. maar dat is incidenteel. Ja, ja, dus dat, uh, dat wordt opgelost op de piste... of men daalt even af naar een restaurant als dat nog kan. Ja. En dan daar wissel je de adresgegevens uit. Ben ik te pessimistisch hierover, Hans de Looien? Want kijk, ik vind het erg als we 29 februari horen... meer ski-incidenten en dan denk ik... ik had iedereen gewaarschuwd en niemand heeft geluisterd. Nee, de waarschuwing is zeker op zijn plaats. Zeker gezien uh, de omstandigheden op dit moment. Uh, we proppen inderdaad al die mensen in twee weken... Uh, we zijn, zoals de situatie er nu bij ligt, zijn we aangewezen op de hoger gelegen pistes. Ja. En dan is het oppassen geblazen. Dus je moet kritisch zijn op dit moment, denk ik. Oké, okay, hartstikke bedankt. Ik doe even nog wat, mail, wat tweets. We gaan weer massaal voetballen en hockeyen. Wie draait op voor de werknemer met een gebroken enkel, knie, kraak, arm, etc. Ja, ik weet het ook niet. Hoeveel kost de wintersporter ten opzichte van de rokers of overgewicht? Ik rook en ik heb overgewicht en ik zuip te veel. Maar ja, ik neem dat risico uh, ook wel eens en wetens. En dan zegt vanuit Brisbane Australië Danny. Prim, ik snap je punt, maar wat is je mening over de andere sporten... die mensen recreatief beoefenen? Ja, mening is, ga lekker door ermee. En ik krijg hiervan en dat ik nog een goede verzekering moet afsluiten. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en alle gasten, dankjewel Hans. Die dit, uh, dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, waaronder ook veel skiers, de financiers van de publieke omroep en de Um, redactie Sulema El-Galdi, Anouk Tulner erin Rien die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Martin Hulshoff. Eindredactie en Barbara van der Klis. Tot morgen. nummers dit dag. Vanavond kijken naar de herkansing. Het NOS Radio 1-journaal.